Nu viel alles ter aarde en terwijl heer Bommel tussen splinterend houtwerk op de grond belandde... sprong de waard met een zware knuppel gewapend tevoorschijn. De boze krachten zijn werkzaam, maar de rechts is op zijn hoede. Help, help. Doe iets, jonge vriend. Dat, dat, dat oog heeft brand gemaakt. Tompoes Poes aarzelde niet. Hij vatte de soepterien met beide handen beet en stortte de inhoud op het vuur. Zonde van het kostelijke voedsel. Dit komt van de overdaad, heren. Verspilling en heen. En intussen is de boze ontkomen in de duisternis. Dat, dat, dat, dat was bad. Het is de overdaad. Zo gaat dat, heren. Die trekt immer kwijt krachten aan. Het maal van de deugdzame dient sober te zijn. Dampende deegbehalen. Meer niet. Nou, dan maar sober.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 Niet lang geleden was er een algemeen geaard dorpeling die een zwarte bleek te zijn. En hij heeft onheil over de hele gemeenschap gebracht, voordat wij hem door hadden. De puinhoepen van zijn huis staan nog in het dorp. Ja, ja, zo gaat het. Ja. Welterust, heren. Welterusten. Buiten was de wind aangewakkerd. Hij huilde klagelijk over de vlakte van Lammermoer en vloot in de kale takken van de bossen die de gemeente omringden.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 Uh, ik heb genoeg van de vlakke weg. Die is te winderig. Dat bos trekt me meer aan. Ga niet rechtsaf. In het woud huizen de Zwarten. Met hun strijden. Oh. Welke richting zullen we nu nemen? Terug naar het rechte platte pad? Aan deze weg wonen Zwarten met boze ogen. Ja, laten we toch maar verder gaan. Ik wil wat meer van hen weten.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 De hut van de rechtschapene is schamel, maar daar trekt kwade krachten. Juist. Over die kwade krachten wilde ik het hebben. U moet weten dat ik door het bos reed. Ja, het was een gewone botsing. De auto slipte tegen een boom. Ik reed door het bos toen ik plotseling getroffen werd... Door die door... boom? Ja, hij was oud en zijn wortels lagen bloot. En daarom viel hij om. Het was een zwarte. Waar zijn je manieren, jonge vriend? Wat mankeert je om steeds door me heen te brullen? trekt kwaad aan.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 Nee. Ik ben bang dat hij iets te maken heeft met de boze machten. Er is geen brouw zonder zonde, zeg ik altijd maar. Maar hij dwalt af van de kudde, vader. Ik voel het. Het zijn de kwade krachten. Immer loert het boze oog. De akker ligt vol steen. Oog. De heidenstuiken schrampelen voordat ze voedzaam zijn.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 Het recht moet zijn loop hebben, al kost het met mijn zoon. U hebt gelijk, meemdeling. Ah, natuurlijk. U kunt me vol vertrouwen volgen. Vast aan zullen we het bos zuiveren. U zei toch omzingen? Ja, dat, dat was bij wijze van spreken. B breng me niet in de war, vriend Amram. Vast aan gesloten, bedoel ik. Eendracht maakt macht, als u begrijpt wat ik bedoel. Tegenover ons allen is het boze oog machteloos.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 Wanneer het boze oog had toegeslagen, dan zouden onze huizen getroffen zijn. En eh, niet de wormstekige balken van de herberen die toch al in elkaar is gezakt. Het is een list om ons uit wou te lokken. Wie moeten teruggaan en het bos platbranden. Ah, het is genoeg voor vannacht. Morgen, Morgen is het hele Tom Poes, die met Moen op een veilige afstand toekeek, zag dat de menigte zich begon te verspreiden. Zo, dat was een goed plan, jonge Poes. Het gevaar is voorlopig afgewend.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 De zwarten zijn nu gemakkelijker te vinden dan vannacht. Voorwaarts! Ze hebben mijn schamelpand verwoest! Ze moeten boeten voor hun kunst. Uh, ogenblikje, ik heb nagedacht over het boze oog en ik weet nu hoe het veroorzaakt wordt. Hoe dan? Dat zal ik direct zeggen. Jullie moeten eerst even je tong uitsteken. Tong uitsteken? Mm -hmm. Dat zal niet gaan, vreemdeling. Van die stadse zinloosheid zijn we hier niet gediend.